krijgt internationaal felle kritiek. De Grieken hebben de lening van 8 miljard nodig om faillissement te voorkomen. UNESCO heeft de VS gevraagd de bijdrage aan de VN-organisatie alsnog te betalen. Volgens het hoofd van UNESCO zijn lopende projecten in gevaar. De VS, jaarlijks goed voor 20% van de begroting, stopt voorlopig met betalen... omdat een verzoek om een Palestijns lidmaatschap werd gehonoreerd. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en meest droog, minima rond 8 graden. Morgen zonnig, maar in de loop van de dag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 16 graden. En tot zover het Novum nieuws. 107.5 in de ether 875 de kabel. Maastricht FM. Goedenavond allemaal, hallo lieve luisteraars. Hallo, trouwe fans. Ook al zijn het om maar vijf. Welkom, no. <laughs> Welkom bij Jazz Tournee Generaal. Het is woensdagavond 8 uur tijd voor dit programma. En dan sta je op woensdagochtend op. En dan eh, denk je, oh Godzijdank, vanavond is er weer een Jazz Tournee Generaal. Zo leuk vind ik het om het te doen. En maar dan is het ook woensdagochtend en dan overdenk je de week. En dan denk, je, en dan besef je dat dit de week is waarin Jan Klaassen eindelijk een achternaam heeft gekregen. Oh, Koppejan. Oh, ja, is dat? Okay, ja, ja. Jan Klaassen Koppejan. Het is wel het grootste vodlook van het hele CDA. Oké, okay, we gaan Ik naar die zal... wereld, ja. Ja, ja, ja, ja vind ja, je niet? Ja, ja nee, natuurlijk. Echt, ja, ja, ja. Mauro mag blij zijn dat hij mag gaan studeren. En Mauro wil niet studeren. Mauro woont al acht of negen jaar <laughs> in Nederland. Een van de best geïntegreerde jongens die je maar kunt wensen. Ja, Zelfs het, Geert, Geert Wilders zou er blij mee zijn. Het gekke was, vanavond zag ik ook bij uh, Studio Sport, dat volgens mij bij AZ, daar werd er dus eentje verneder, vernederlandiseerd, die dus gewoon even een verblijfsvergunning kreeg na pak een beet zes, zeven maandjes voetbal op Nederlands Grasland. Ja. Kortom, de tegenstellingen zijn groot. Ik begrijp er helemaal niks meer van. De tegenstellingen zijn ontzettend groot. Ja. Ma Maxima kreeg een verblijfsvergunning. Terwijl ze nog nooit in Nederland was geweest. Ja, Toen is ja. was het alleen maar gerekend. Ja. En die ik, arme jongen moet dan maar terug. Conclusie, uh, meneer Leers zal slecht slapen, denk ik. Ik weet het niet, maar ik weet uh, één ding heel erg zeker. Voor zover je over zekerheden kunt spreken als je het over het geloof hebt. Dat ik me niet kan voorstellen dat Jezus Christus trots zou zijn op de huidige CDA-mensen. En <lacht> zeker niet op Kopian en Ferrier die zich... Ook nog eens een keertje profileren als mensen met het sociale hart, het sociale geweten van de christendemocratie. Ik heb dan nog liever te maken met uh, hard doorrokte PVV'ers uh, en, en mensen aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Die gewoon eerlijk voor hun mening uitkomen en vinden dat iets moet zoals het moet. Maar dit zijn weliswaar christendemocraten, maar toch wel het, van het ergste soort. Huigelachtigheid boven, ja, boven alles eigenlijk. Ik, ik zou zeggen, laat jazz vanavond een kleine troost zijn. <laughs> ja, laten we het de proberen. Lijst, de lijst is weer mooi. We gaan, uh, we gaan uh, van start in deze jazztournee tournee General, met een uh, opname van Pat Metheny. Hij nam in 1979 een LP op New no, Chotaqua. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, en hij doet daar alles zelf. Allerlei gitaren en brass speelt hij zelf. En uh, daar komt een klassieker vandaan. En die heet Sueño con Mexico. Mmm. -hmm. Romantiek en vakkunde. Fantastisch. Swen you con Mexico, Pat Metheny hier 1979. Uh, en dan is het een kleine stap in 1945 uit de begin van de Bebop. Want het is een perslotverrekening en jazzprogramma dat zeer breed um, muziek te horen, uh, laat horen. We gaan uh, luisteren naar de Dexter Gordon All Stars uh, met Blow Mr. Dexter. Yeah. Je hoort papa toch zo ongelooflijk gelukkig van. Ja, dit is leuk. Dexter Gordon, man. Wat ja. een geweldenaar. En dat al in 1945. Blow Mr. Dexter. Ook een geweldige ja. titel. Het is, allemaal een, het is allemaal fantastisch. Ik zie nou ja, dan nou zie ik inderdaad dat uh, de track die we nodig hebben al aan het lopen is. Dat is een foutje mijnerzijds. Dus Oké, okay, dan gaan nou, we gaan meteen luisteren. Dan gaan we meteen luisteren naar Paul Desmond. Zo mooi kan de herfst zijn, um, ook in Brazilië blijkbaar. Dit nummer heet Oktober, uh, oftewel Outubro, als je het zo in het Portugees uitspreekt. Het was een uh, opname van Paul Desmond uit 1969, van, afkomstig van een vijfsterrenplaat, mag ik wel zeggen. From the Hot Afternoon, uh, en het arrangement was van Don Eh ik vind het een geweldig nummer. Je krijgt gewoon zin in de stoofpeertjes. Ja, je ja, had het inderdaad al heel mooi over de herfst. En ja, ja, dat ja. hoor je er inderdaad ook wel een beetje in, moet ik vind zeggen. vind ik wel. Ja, ja. Het zit een beetje in de categorie When the leaves, got, leaves Come Falling Down van Van Morrison. Prachtig. En dat alleen maar op een sax. Geweldig. Ja. We gaan de komende zes minuten inruimen voor Hadley Kellyman. Dat is nog niet bepaald de meest bekende saxofonist. Sterker nog, ik durf te beweren dat in de zuidoostelijke Tatra saxofonisten zijn... die bekender zijn geworden dan de Amerikaan Hedley Kellyman. Uh, hij kwam van... Uh ja, waar komt hij eigenlijk vandaan? Hawaii, geloof ik. En is dan naar de hand naar Californië uh, verhuisd. En heeft volgens mij nog meegedaan op een LP van Santana... waar hij flink de keer is gegaan. Maar daar kan ik me in vergissen. Uh, niet te min, hij maakte in 1971 voor het mainstream Red Lion label een LP. En die heet gewoon Hadley Kellyman. En daar spelen een aantal volstrekt uh, onbekende mensen op mee. Dus ik, bespaar, ik heb ze opgeschreven, maar ik bespaar het jullie gewoon. Ga gewoon luisteren naar Cigar Eddie... Thank mm -hmm. you. Langzaam verdwijnt Hadley Kellyman uit ons leven. Nee, uit ons programma. Ja, uh, uh, ja ik vind het een verschrikkelijk lekker nummer. Cigar Eddy. Het is uh, laatst nog uh, gecoverd op de LP van... Oh god, hoe heet die nou alweer? Uh, The Fire Eaters, ik heb het vorige week gedraaid. Ik uh, be... kan je niet helpen, nee, nee, laat nee. Maar Laat maar, laat maar, maar. totaal onbelangrijk. Maar um, ja, dit is nog beter dan de cover, zoals wel vaker. Uh, laten we eens naar Ray Charles gaan. Die nam in 1960 een singletje op. U weet wel, zo'n klein vinyl dingetje. Zo'n niemendalletje met een groot gat in het midden. Een 7 inch. En uh, dat heette Let's Go. En het is een compositie van Ray Charles himself. Ga luisteren naar The Master. overdadig geweld. Ray Charles, nu is een keer niet zingend... Want dat, ja, ...maar dat deed hij ook fantastisch. Maar kon die man orgel spelen? Ik dacht het wel. En het arrangement waarna je luisterde was van Ralph Burns. Een opname uit 1960. Uh, zeven jaar voor 1960... ...was er een Zweedse baritonsaxofonist. Daar komt hij weer. Lars Goulin, wie kent hem niet? <laughs> die een EP'tje uitbracht En noemde dat EP'tje... Piano Holiday, dus... Dat klinkt um, niet meteen Scandinavisch, hè? Klinkt niet meteen nee. Scandinavisch en dat was natuurlijk ook een kopie van uh, Jerry Mulligan die ook een keer met Chad Baker zonder piano een uh, ensemble stuk opnam. En Lars Gulin, een uh, zeer gewaardeerde uh, saxfonist in het uh, Scandinavische gedeelte van de wereld. Nam in 1953, lang voordat Bossa Nova überhaupt bestond, of uh, men ook nog maar van Brazilië gehoord had, Een nummer op, dat heette Brazil. En uh, ja, Maastricht en heren uh, zullen het kennen, omdat het ook uh, tijdens carnaval uh, wordt die melodie ook te pas en te onpas uh, gedraaid. Uh, maar nu gaan we maar luisteren... Nu hoor, maar nu horen waar vandaan komt. Nou ja, in elk geval niet uit Zweden, maar nee. ze, hebben het, ze waren er vrij vroeg bij om het te coveren. Ja. We horen: uh, we gaan luisteren naar Lars Gulen op Baritonsax, Orke Persson op uh, Trombone. Uh, Simon Braam op bas. nee? Simon Braam ja, op bas. En ja, wie kent hem niet? Jacques Noren op Drums. <laughs> in 1953, het Lars Golen quartet uh, met Brazil. Die navies Brazilië werd u aangeboden door het Lars Gullin kwartet uit 1953. En zoals de goed oplettende luisteraar al heeft kunnen vernemen, kwam het ervan van een singeltje. Uh, en dan gaan we gewoon eens uh, tien jaar vooruit, naar 1963. Frank Wes, niet de bekendste blazer uh, vooral, maar ja, als, die, als die al een beetje bekend is... dan is hij bekend geworden door zijn fluitwerk... Um, en dat speelt hij op de LP waar dit nummer vandaan komt uh, ook veelvuldig. En toch heb ik hem uh, een nummertje uitgekozen waarin hij tenoorzak speelt. Mijn favoriete instrument aller tijden. Geen discussie mogelijk. Van de LP Yoho uit 1963 gaan we luisteren naar Frank West met het nummer The Lizard. Nighthawks uit het diner nummertje. Maar dan uit 1963... van Frank Wes van de LP... Yoho! Uh, voor uh, de rest luisterde je... op trompet naar Thad Jones... Een onbekende pianist, Gildo Mahonies. Buddy Catlett op bas en Roy Haynes, de grote Roy Haynes op drums. Dit voor de connoisseurs die alles willen weten. Um, van 63 gaan we naar 72. En dan gaan we luisteren naar de pianist Gene Harris... die ooit in de Stakenbouw in Maastricht uh, zijn opwachting heeft gemaakt. Um, met Mickey Rooker op drums en de hele grote Ray Brown op bas. Nou vraag ik me eigenlijk af wie bas speelt op... Uh, dit nummer. Ah, ja, ik zie het hier staan. Ron Carter gaat uh, bass spelen. Uh, Cornel Dupree op uh, gitaar. Freddie Watts op drums. En Paul op percussie. En Gene Harris natuurlijk op piano. Jullie gaan luisteren naar een nummer van Eddie Harris. Uh, listen Here. Van de Blue Note LP Gene Harris of The Three Sounds. Hadden jullie het genoegen om te luisteren naar uh, Listen Here. Zo lekker kan funk zijn. En zo onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die funk niet echt lekker vinden. Maar um, niet getreurd. Uh, van 1972 is het een enorme stap naar 2003. En dan gaan we naar Duitsland. Niet mijn favoriete jazzland. <laughs> uh, daar heb ik al eens eerder laten, uh, uh, laten merken. Uh, maar toen uh, kwam daar in één keer het Frank Pop ensemble Pop met twee P's. En Frank Pop, het Frank Pop Ensemble maakte liedjes die uh, uh, erg uh, geënt zijn... op de goede soul en funk uit de jaren 60. Een beetje zoals... Uh, uh, fuck it. Hoe heet ze nou? Oh, Sharon Jones en de Dab Kings. Maar dan iets poppier. Um, en, dat, en dan ook nog eens uit Duitsland. Toch niettemin uh, maakte ze dus een leuke een leuk, uh, cd... met Ride On with the Frank Pop Ensemble. En jullie gaan luisteren naar een uh, nummer dat heet... You've Been Gone... Too long. It's nothing. Nummer van uh, het Frank Pop Ensemble uit Duitsland uit 2003. You've been, You've been gone too long. En volgens mij is het een cover. Is het wel eens een keer een bescheiden soul hitje geweest in Amerika? Ik weet het niet meer helemaal zeker. Uh, we gaan even naar Van Dick Houdsag met planken op Swing Big Band Gebied. Jullie gaan luisteren naar I'm Beginning to See The Light van Duke Ellington. Godverdomme, wat is dit lekker. Twee minuten echt hard rock, maar dan in een big band. En dat van de grootste big bandleider aller tijden, Duke Ellington. Met Duke Ellington is het net als met een orgasme. Zelfs een slecht orgasme is voor mij nog een schot in de roos. En dat geldt eigenlijk ook bij alle nummers van Duke Ellington. nonnen, wat is dit goed. Hij pikt het wel mee, denk ik, daarboven ja, in de hemelpoort. Ja, maar dit is toch gewoon één groot feest. Kun je je voorstellen dat je, wat dan ook al moet je, triangel spelen in zo'n band. Ik zou het bijna nog een keer opzetten, maar ik vind het zo geweldig goed. Wat moet die man een, een wilderig leven hebben gehad, denk ik. Ja, dat is He? toch pure rijkdom, man. Dit, dit is ja? echt geweldig. Jongens, ja. <laughs> 1961, Duke Ellington. Kunnen we daar nog overheen, Vraagma? Dat zal wel niet. Nou, we moeten, we moeten hier overheen en dan moeten we dus een, een wat introspectiever nummer gaan draaien. En dat gaan we doen met Nina Simone, die in 1966 uh, uh, werd voor haar een uh, LP uitgebracht, die heette Wild is the Wind. En dat was eigenlijk uh, ja, een soort verzamelaar van wat leftovers van uh, eerdere platen. En daar uh, zingt ze het nummer Lilac Wine op. En uh, nou ja, we kennen allemaal de uitvoering van Jeff Buckley. Jeff Buckley natuurlijk, die heel erg bekend is geworden. Maar luister eens even naar wat Nina Simone ervan maakte in 1966. I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe It makes me see what I want to see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 my love so hazy Isn't that he avond dit is het novum nieuws ik ben Gertjan Keller. De Griekse premier Papandreou is in gesprek met de leiders van Duitsland en Frankrijk Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen teksten uit